5 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij is een aantal raddraaiers aangehouden. In Gouda werd een mobiele eenheid ingezet toen een groep mensen de brandweer met glas en stenen bekogelde. Ook in Schiedam werd de brandweer bekogeld en voerde de ME een charge uit. In Rotterdam kreeg de brandweer politiebescherming bij het blussen.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 Bij de website vuurwerkenoverlast.nl zijn tot middernacht ruim 75.000 klachten over vuurwerk binnengekomen. Volgens initiatiefnemer Bonte is dat iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Klagen over vuurwerkenoverlast kan bij de website nog tot 4 januari. Vorig jaar waren er in totaal 80.000 klachten. Bonte verwachtte dat er dit jaar iets meer zullen zijn.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 Nog steeds wakker. Met Martijn Middel en Anne de Jong. Twee minuten over vijf, Radio 1, NOM, WNL. Goeienacht. Um, ja, het is de eerste dag van 2014. En de eerste dag van 2014 betekent dat wij met luisteraars praten. Uh, luisteraars die mogen inbellen via 0800-1121 en ook gewoon mogen twitteren wnl uh, WNLnacht, hashtag WNL uh, maar bellen kan dus en uh, iemand die dat heeft gedaan is Adriaan Adriaan, uh, ja goedemorgen mag ik inmiddels zeggen Ja, ja, ja go, uh, go, uh, uh, jaarwis, jaarwisseling achter de rug hoe was het? En die heb ik weer. want dit, dit programma is nieuw, hè? Uh, nou, dit programma is, is, is eenmalig, omdat het uh, ja, oud en nieuw is. Uh, normaal gesproken uh, op woensdag, vroeg, woensdagochtend... Een, een nachtelijk nieuwsprogramma van, uh, van WNL. Wij zijn verder niet nieuw en we blijven ook gewoon. Maar de rest van de programmering is wel een beetje nieuw. Uh, uh, uh, maar, uh, uh, Adriaan, uh, uh, je spreekt met Martijn Middel. Naast mij zit collega Anne de Jong... inmiddels uh, uh, trouwens onder de tafel de oplader van zijn laptop aan te sluiten. Maar dat uh, geheel terzijde. Uh, maar, Adriaan, hoe was je jaarweer? Misseling. Ja, die was absurd. Sorry? Die was absurd. Vertel. Ik heb, ik, ja, laat ik het anders stellen. Ik heb, ik heb uh, in de periode kerstdagen uh, tot, uh, tot en met uh, nu hele rare dingen meegemaakt. Hmm. Die prospect haaks op elkaar stonden. Oké. Okay. Uh, maak, maak het dus concreet. Wat zegt u? Maak het dus concreet, alstublieft. Nou, ik heb hele, hele mooie dingen meegemaakt. Zoals? Terwijl ze het, het feit dat ik eh, mensen op bezoek kreeg die ik eh, heel lang niet had gezien. Mensen heb gehoord die ik heel lang niet had gehoord. Oh. En berichten kreeg die, uh, die hun Imperia niet kende. Een oud uh, uh, uh, uh, compagnon van mij die... Uh, die heet de Moordstak, zoals dat heet. Dus die, uh, die ging dood. Mm -hmm. Oh. Dan moet je daar even iets van zeggen. Moet je even slikken ook, toch? Dat zegt u. Dan, dan, uh, dat da laat, laat je niet onbewogen dan? Nee, dat laat zeker niet onbewogen. Oh. Nee. Uh, uh, als, dan, als, ik dan, als ik dan de, de commentaren hoor in uw programma, mm. dan schrik ik daar een beetje. En waar schrikt u nou van? Van, van de toon waarop of, of wat ze zeggen? Of? De kleinheid waarmee men spreekt. Want er werd, meer van, er werd bijvoorbeeld geklaagd over vuurwerk... maar dat u denkt, ja, het is maar vuurwerk... en het is maar één dag in, in, de, in, in het ja. jaar. Terwijl er ook hele grote dingen gebeuren. Ingrijpende dingen. Ja. Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er gebeurt met dat vuurwerk. Echt. Het zijn ernstige zaken aan de orde En daar zijn we dan even niet mee bezig. Ja. Uh, heeft, u, zijn, heeft, u, heeft u een tip voor uh, 2014? Waar we mee bezig zijn... Er is een, een, een dorpje in Brabant. Uh -huh. Ik ken het toevallig. Uh -huh. Wat uh, sinds jaar en dag uh, bekend staat als een, een, een, een dorpje... waar een jongetje... Hallo. Ja, Adriaan is volgens mij weggevallen. Hadden we aan de telefoon, want de lijn was al niet goed. Volgens mij spreken we nu met Peter. Peter? Nacht, nou, beste wensen voor ja. 2014. Uh, uh, uh, van hetzelfde. Ik wil vooral ook nog even tegen uh, Adriaan zeggen... dat hij het beste even op kan hangen... en misschien opnieuw moet proberen te bellen. We willen natuurlijk niet zomaar midden in het gesprek afkappen. We hopen dat dat nog lukt. Peter, Peter Klaver, uh, nacht en uh, de beste wensen inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ik dat jullie de best wensen. Ja, wat brengt, wat ja. brengt jou al zo vroeg op vanochtend? Ja, ik was net aan de in Dodewaard, waar ik, uh, waar ik werk. Dat was een hond met uh, diarree, met een onduidelijke oorzaak. En volgens mij had het duidelijk te maken met uh, het enorme vuurwerk. En veel honden, en ook wel katten, mm. hebben nog heel veel problemen met al dat kanaal en alle stress die het geeft. En uh, ja, soms de, gaan deze dieren ook uh, ja, in paniek wegrennen. Mm. En dat het met een uh, het vuurwerk gegooid is. Maar echt, om, om vijf dat... over vijf was er al een hond bij de dierenarts gekomen. Omdat de baasjes on, on, ongerust waren. Ja, de, de, de baasje had... Uh, die, de hond had de diarree. Eh, en dat... Uh, een diarree kan heel veel oorzaken ja. hebben. Maar er was geen infectie aan te tonen. En ik denk dat het duidelijk een, een, een, een relatie had met het, uh, het vuurwerk. was dus om half twaalf begonnen de diarree. Ja. Eh, de, de hond is... De, ja, het ja, leek aardig in de stress. is ook een loop van nacht gaan, gaan braken. Ja, en die mensen vertrouwden het niet. En hij uh, had het al tien keer gepoept. Ja. Maar u, u, en, u bent dierenarts, uh, begrijp ik? Ik ben dierenarts, ja. ja. Ik heb net die hond behandeld. Ja. Die waarschijnlijk door de stress van het vuurwerk ja, toch, cool. uh, to, toch uh, ja, van slag was. En, en dan, het is ja, dan, natuurlijk dan, uh, een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dieren en dan vooral ook honden en uh, vuurwerk... Zijn er nou dingen die je als hondeneigenaar zou kunnen doen? En mensen moeten het nu een jaar gaan onthouden. Maar ik denk als ze veel van hun hond houden... en er zich er zorgen over maken, zullen ze dat ongetwijfeld doen? Schrijf het hier in je agenda, zou ja. ik zeggen, ja. ja. Ja, je kunt verschillende dingen doen. Je kunt van tevoren in december beginnen met zogenaamde vuurwerktraining met een cd ja. dat je de dieren langzaam wendt aan vuurwerkgeluiden... Je kunt ook tabletjes geven uh, die bij de dierenarts haalt. Mm -hmm. Dat valium dan was speciaal, speciaal voor dieren. Ja. Dat het hier rustiger blijven. Dan krijg je blijven. echt dat hele het lome hebben. hondjes. Dat, is een soort, dat lijkt me een soort paardenmiddel. Of, of is het niet ja, is het ongevaarlijk? Het is nou, het is. Het is uh, ze worden vaak iets rustiger. Het werkt wat ja. Honden blijven gewoon rondlopen, blijven actief. Alleen ze worden wat onverschilliger. Dus het is echt een uh, middel dat werkt op de op het zenuwstelsel... waardoor ze rustiger blijven en minder. Uh, gestrest raken. Mm -hmm. En je kunt ook, wat ook heel is dus zelfs thuisblijven, gordijnen dicht, radio of televisie wat harder. Ja. Waardoor de dieren in een prettige omgeving zijn. Ja, meneer Klaver, zijn dit nou ook uh, extra drukke dagen zo rond de jaarwisseling dan voor u? Of is het, is het meer dat er af en toe één of twee gevalletjes binnenkomt waarvan u denkt nou, dat zou wel eens de stress kunnen zijn? Nou, het is, uh, het is af en toe een gevalletje. Okay. De gewone zieke patiënten gaan ook gewoon door. Mm -hmm. en, uh, en ook wel honden die dus uh, van het vuurwerk schrikken. Dat was gisteren eentje. En schrikt, uh, rent de straat over en loopt tegen een auto aan. wordt dan tegenaan gereden. Ja. En die hebben we dus, die heb ik zelf niet kunnen behandelen... die heb ik doorgestuurd naar een orthopeed. Dus een uh, bottendokker voor honden. Ja. En die is uh, vannacht geopereerd aan een, uh, aan een gebroken schouder. Maar uh, dat is dan misschien nog wel goed om uh, op te merken. We hebben natuurlijk... Uh, nou, al eerder zijn de mensen die hun dankbaarheid hebben uitgesproken... naar, naar de, de, de, de verplegers, de mensen die in de ziekenhuizen werken... extra diensten draaien. Maar er zijn aan de andere kant dus ook extra diensten en nachtdiensten... voor uh, dierenartsen en, en, en om ook operaties uit te voeren met 1 januari. U staat ook gewoon paraat voor alle dieren op dit moment. Ja, we staan paraat voor alle dieren. 24 uur per dag. 24 of... uur per dag. En dat wow. doen we dan dus wel met uh, meer dan praktijk. Alleen ja, in kerst ben ik vrij geweest. Dus ik maak mijn auto nieuw. Uh... Ja, van Oudjaarsdag tot en met 2 januari ben ik dan... Uh, nou, u genoot, zeg maar. u ja. doet dan uh, fantastisch werk volgens mij. Want het, het, het is een tijd waarin veel uh, dieren... zeker met al dat kruid en, en, en die angsten uh, hulp nodig hebben. Ja, ja, dat is ook, uh, we staan er echt voor klaar. En ook ja. dat, wat ik zei, die, die pilletjes ophalen. Het was, uh, bij de JS-dag was het echt een file uh, in de praktijk... voor alle mensen die daar krijgen. Want de informatie Kunnen op onze website zoeken... wat ze dan zouden moeten doen. En komen dan ook die uh, tabletjes halen. En wij werken ook nog met homeopathie, maar daar moet je eigenlijk zes weken, zes weken van tevoren mee beginnen. Mm. Dus uh, bepaalde homeopathische middelen waardoor dieren ook rustiger worden. Dat is, geen, uh, dat is meer een opbouw van uh, in een aantal weken. Dat doen we ook voor mensen die liever geen zufferhond uh, willen hebben, maar die zeggen ik wil iets gewoon natuurlijks hebben. Ik vind ook met homeopathie bij ons terecht in, uh, in Dodewaard, ja. Uh, um, meneer Klaver, um, uh, nogmaals, ik denk namens iedereen bedankt dat u zo klaar staat voor, uh, voor alle dieren. En bedankt ook voor uw verhaal. Want ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat, dat u en uw collega's allemaal er klaar voor stonden. Um, fijn ja, dat nee. u belde naar 0800 1121. Die lijnen staan open. Ik zeg nog één keer, Adriaan, ben je er weer? Ja, natuurlijk ben ik het ah, kijk, heel goed. Want uh, ja. u, u, u, u, de verbinding... Uh, wat mij fascineert, fascineert is dat het uh, een dubbel gesprek is. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik, had, ik had geen ja. idee. Er was iets mis met de verbinding. Hij, hij is hier. Ik ja, had net een, uh, net een uh, eminent uh, dierenarts spreken. Ja, zeker. Wist u dat, dat ja. ook dierenartsen klaar stonden? Ik wist het helemaal niet. Ik dacht dat dat vooral alleen de, de mensenartsen nee, waren. Hij had toch niet verwacht, hè? Nou, maar het is toch goed dat het gebeurt, uh, lijkt me dan. Ik weet het niet. Ik, ik, ik zou zeggen van meneer... Uh, uh, zou u eens niet op stage lopen in, in Timboek toe... om te kijken wat, wat daar gebeurt met de dieren? Ja, ja want? Ja, wat, wat, wat, wij praten over, over... Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, wat ik vandaag op de radio hoorde... vond ik een heel onprettig bericht. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat kinderen, dat, dat, anders kan het niet zijn... of, of, of pubers... Uh, een een of andere uh, ding in de reeks van een kat hebben gestoken. Ja, uh, we hebben het ook al eerder besproken uh, vannacht. Dat is inderdaad nieuws van gisteren. In, uh, in Amersfoort uh, uh, is er inderdaad een, uh, de, een stuk vuurwerk de, in het achterwerk van een kat... De, en de, aangestoken en die kat heeft het niet overleefd. Walgelijk verhaal. Dat is een walgelijk verhaal, ja. Maar dat heeft niets te maken met diergemaatspunten. Nee, dat snap ik. En ook niet met het voorkomen van dat, van dat soort problematiek. Nee, dat, dat, maar er is toch ook niemand die dat zegt? Nou ja, daar komt, daar komt het eigenlijk wel op neer. Van, ja, wat er nou gebeurt, dat betekent dat er geen vuurwerk meer mag worden afgestoken. Oké, okay, u denkt dat er de mensen zijn die door, door zo'n individueel geval um, uh, denken. laten we helemaal geen vuurwerk meer doen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, nou, ik ben uh, ja, ik, een beetje ambivalent in. Ik, ik, ik heb zo'n gevoel van, ja, maar het is toch leuk om huurwerk af te steken. En dan ja. nou mag het ineens niet meer. Nee, het is, het is ook leuk, toch? Dat hebben we als kind allemaal beleefd. Volgens mij vonden we het ook een paar bijna allemaal leuk. Ja. Net nog gekleurde sterretjes. Ja, maar dat valt er dan weer niet helemaal onder, geloof ik. Ah, ja, dan zeg je het. Gekleurde sterretjes. Ja. Dat deed ik ook. Ja, ja, dat is, dat is leuk. Ja, u, u heeft ook plezier ik... gehad, begrijp ik, met de gekleurde sterretjes. Dat zegt u? U heeft ook plezier gehad met de gekleurde sterretjes. Ja, absoluut. Ja, lekker toch? Eh, eh, eh, Adriaan, eh, dank u wel. Eh, eh, maak er een fantastisch jaar van en mooi dat we u nog even weer aan de lijn kregen. Ja, nou, nou wil ik nog even weten wat uw naam is. Mijn naam is Martijn Middel. Martijn. Ja. Oké. Okay. En Mr. Middel op Twitter. En at Mr. Middel, Mr. Mr. Middel op Twitter. Ja. Hartstikke leuk. Dus heeft, u Twitter? heeft u Twitter? Nog een keer. Heeft u Twitter? Nou ja, dan, als, ik, als ik mini heb, dan heb ik het morgen... <laughs> Speciaal voor Ed Mr. Middell. dat uh, uh, lijkt me goed. Dank in ieder geval. en, uh, en uh, nee, Ik zei het al, een mooi 2014 gewenst. Want dat is uh, waar we uh, nu aan gaan beginnen. Zo'n beetje nu de ochtend van 1 januari aan een begin komt. En dan mag u ook bellen met 0800-1121. Uh, uh, bijvoorbeeld de mensen van het NOS Radio 1 journaal. Ja. Die komen binnen. Uh, uh, uh, uh, en spannend natuurlijk, want de nieuwe presentatrice gaat zo beginnen. Over drie kwartieren. Ja, en, maar uh, zowel ja. de nieuwe presentatrice als ook uh, uh, de redacteuren... Uh, begrijp ik al dat zij gewoon door de jaarwisseling heen hebben geslapen... om er fris als een hoentje weer bij oh. te zitten zometeen om, uh, om zes uur. En bent u nou ook een van die mensen die uh, uh, gewoon de jaarwisseling niet heeft meegemaakt... omdat ze al weer vroeg aan het werk moeten? Luistert u nu naar ons, uh, vertel dan. Hoe is het om dan gewoon dat hele moment te missen? Of maakt het niks uit? Ik ben er niet helemaal uit in ieder geval. Goed naar de live muziek, uh, Anne. Ja, uh, zeker, want uh, Meike Ma is nog steeds bij ons in de studio. En, en nog altijd wakker? Helemaal. Ja? Meer dan ik ooit dacht dat ik dat kon zijn. Zonder Zo om kwart over vijf. Dat boel of wat dan ook. Ja. En een half blikje cola en die veganes. Ah. Traveling Rosie. In ja, jouw feenkoper. Engels is beter dan de mijne, volgens mij. Want je, jij spreekt ongetwijfeld beter uit. Okay. Um, en waar gaat het nummer over? Um, over Rosalie. Ook uh, Rosie. Uh, die um, haar hart in uh, Ierland heeft liggen... en tegelijkertijd in Nederland. Omdat... Uh, haar familie en vrienden daar zitten. En eigenlijk uh, is het een soort van heb ik haar een soort thuis willen geven in het liedje. Maar ze bestaat echt. Ja, ja uh, het, is, uh, ik heb een, uh, het is gebaseerd op een gedicht van uh, een vriendin van mij, uh, Nikita, en die. En uh, daar heb ik een liedje van gemaakt. En okay. dat heet nu Treffen Rosie. Nee, we, we zijn ik, alleen nog maar meer benieuwd. Ja, en ik wil graag opdragen aan uh, Ottolien en uh, Marieke. Je bent wel aan het opdragen. Ja, ja dat, wie, wie, zijn deze mensen allemaal? Dat, dat vinden mensen leuk, denk ik. Okay. Nee, dat is zo. <laughs> maar Ottolien bijvoorbeeld, wie is dat? Wat zeg je? Wie, wie is dat dan? Nee, je draagt het uh, op aan mensen. Dan moet nou, je ook weten wie het zijn. Ja, nee, ik hou het. Nee. Vriendinnen gewoon. Ik heb geen... Ja. Oh, Ik wil daar gewoon ophouden. Oké, okay, nee, helemaal goed. Als... <laughs> Traveling Rosie. Maak je uh, geen zorgen voor een lekker Maike speciale, Mijke Dat uh, doe waar je goed in bent. En, uh, en, uh, uh, u hoorde haar al de hele nacht en straks nog een liedje. Maar nu Mijke Eering en Traveling Rosie op Radio 1. Stones, trailing off into the woods, running in red rainbows, swinging a red bag, laughing at the sign that reads "Swim between the facts." Heike, bij ons hele nacht in de studio. Je maakt hele fijne muziek. En ik kan zo voorstellen dat als je toch vroeg moet werken, zo op die 1 januari, als je wat moet opruimen van oud en nieuw. Of als je nog wakker bent na een nacht werken, dat dit je dan al toch net even door doorheen trekt. Dat zou Weet? mooi zijn. Ja, dat zou heel fijn zijn. Zometeen uh, speel je nog, uh, nog meer voor ons. En dan zijn we alleen maar blij. 0800-1121, dat is het telefoonnummer waarop waar? u ons kunt uh, bereikbaar. Ja, ja, zeker. Doen mensen dat dan ook? Uh, mensen doen dat nee, ook. Ja, mensen het bellen. Uh, de li leuk. Lijnen staan uh, open. En uh, de meeste mensen die bellen, die spreken we ook. Dat is nog het, uh, het leukste. Uh, en een van die mensen is uh, Martin. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst de allerbeste wensen. Ja, hetzelfde uh, voor jullie met de tweeën. Uh, en voor... De... Die mij net aan mijn telefoon heeft gehad. Kijk, dat is Suzanne, onze regisseur. En ja. eigenlijk ja. heel Nederland natuurlijk. <g validity> Toch? Her, ja. Laat eerlijk zijn. Ja, ja. ja nou, ja. vooruit dan. Nou, <g utility> u bent in de goede bui. U dacht, ik pak even de telefoon. En ik bel 0801121, want ik heb iets te melden. Ja, die, uh, die Nadriaan. Zo so net, die net uh, voor, voor het vorige liedje inderdaad. De beller. Ja, ja, die vond ik een beetje uit zijn nek lullen. Op zijn Brabant gezegd. Oké. Kijk, euh, als die man, die dierenarts, klaarstaat voor dieren te helpen, oké, okay, dan vind ik hartstikke goed. Mm -hmm. En dan moet je hier niet Tim Boek toe bij kunnen halen. Nee. Kijk, want die man die nou, euh, zeg maar, dood is door het vuurwerk. Mm -hmm. Ja, de, de, je kent de spreekwoord: je bent een rund. Als je met vuurwerk stunt, dan ga je ook niet een GIF-aanval bij Syrië erbij halen. Nee, nee dat is waar inderdaad. Uh, u, u, uh, vindt <laughs> ja? u vindt het vergezocht? Wat lief? U vindt het vergezocht? Ja, waarom ga hij erbij halen van... ja, kijk eens naar de dieren in het boek toe. Ja, ik, maar, ik, ik snap dat niet. Maar wist u het, want dat, dat is echt iets wat, wat ik opgestoken heb vannacht... dat er ook gewoon op oudjaarsdag dierenartsen klaarstaan voor, voor dieren... net zoals er uh, ambulancebroeders voor mensen klaarstaan. Ik wist dat helemaal niet. Ja, ik wist, ook, ik wist wel dat het ambulancepersoneel klaarstaat. Ja, nee, dat, dat, dat, dat wist ik, wist ik ja. ja. Maar voor dieren? Kijk, maar ik wist het, nee, dat wist ik ook niet. En daar vind, vind ik het mooier ervan. ja Kijk, dan kunnen ook wel zeggen... ja, dan hoeven die ambulancebroeders die hoeven ook niet uh, klaar gaan staan. Want ja, de mensen weten dat er iets kan gebeuren. <laughs> en een dier heeft er geen verstand van. Nee. Heeft is wel werk. En een en, en, en, en, en, en mens wel. Dus we kunnen ook zeggen van... ja, uh, laten ze maar aan de kant staan... Want, we hoeven niet te helpen. Nee. Heeft, u Heeft u zelf huisdieren? Ja? Nee, ik heb wel uh, dieren gehad. Uh, wat voor dieren, als ik vraag, mag? Uh, een hond, uh, honden, ja, konijnen. Ja. Hoe, hoe, hoe zijn leguanen eigenlijk eh, met vuurwerk? Is dat zelfs met een hond, zijn die heel erg bang? Of moet je er ergens op letten? Maakt er nee, niks uit. Nee, dat maakt er niks uit. Okay. Die, die zetten gewoon, dus uh, die doen niets. Prachtige beesten. Ja. Gewoon <laughs> een boomlego aan, dus, uh, ja. maar dat is ja. al heel, heel lang geleden. Ja, gewoon een boomlego aan, ja, gewoon hè? Ik heb hem niet. Nee. <laughs> nee, maar die man, zeg maar, ja, ik, ik, ik, ik ja... Volgens mij had hij te veel gedrongen, zou ik het zo zeggen. Ja, dat zou niet onvoorstelbaar zijn, zo in zo'n nieuwjaarsnacht, zelfs niet uh, na vijf uur ochtends. Maar uh, uh, Martin, om uh, um niet te blijven hangen bij iemand die verkeerde vergelijkingen trekt en uh, in, in de hartelijke gelukswensen en dergelijke, uh, die hebben we allemaal gehoord natuurlijk nu. Uh, maar is er ja. ook iets in 2014 uh, dat, dat voor jou in het verschiet staat of waarvan je hoopt dat het gaat gebeuren? Ja, dat ik een keer de jackpot win. <laughs> en heb je niet, niet nacht gewonnen, gisteravond gewonnen? Nee, nee, nee. He? Nee, daar heb ik niet meer meegedaan. Oh, Jammer. Ja, ja, ja. Zou het zou zo leuk lijken om die winnaar nu ja, aan de telefoon te hebben. Dus kan ik in ieder geval zeggen dat ik 2750 heb gewonnen. <laughs> Ja, dat, dat, zou, dat zou mooi zijn geweest. Nou ja, goed, laat, laten we dat dan hopen voor het nieuwe jaar. Maar dat kan natuurlijk ook niet iedereen gebeuren. je uh, nee. dankjewel. Uh, 0800-1121, uh, dat is het nummer waar u kunt bellen. En ik vroeg zojuist, zijn er ook mensen die gewoon door de jaarwisseling heen zijn geslapen? En volgens mij is er uh, iemand die dat heeft gedaan. Een vrachtwagenchauffeur, als ik het goed heb. Harry. Hoi. Goedemorgen en uh, de beste wensen. Hey, hetzelfde voor jullie allemaal, hè? Is, is, Als je door de jaarswisseling heen hebt uh, geslapen... zijn wij dan de eerste die een gelukkig nieuwjaar wensen? Ja. Nou, kijk, wat een brumeur. uur. Ja, mag je wat een stellen, ja. <laughs> dus, uh, uh, uh, doe, doe de mensen toch wel eens goed. Vandaag weer op de rit, waar, uh, waar, waar gaan we ik, allemaal uh, heen? Ik ben de hele week nog op de rit. Oh. Uh, waar waar, waar, waar uh, gaat de rit heen? Ik, uh, de rit gaat nu naar Engeland. Engeland, Engeland, uh, daar is het een uur... Eerder, later al nieuwjaar geworden. Ja, niet meer de tijd om daar nog de jaarwisseling te kunnen meemaken in ieder geval. Het is daar een uur vroeger, dus het is, uh, als ik met Oude Nieuw toevallig een keer in Engeland ben, ah. wat veelvuldig best wel gebeurt, dan heb ik eigenlijk twee keer het Oude Nieuw. En kijk ik eerst op mijn klokje. Hé, ah. het is Nederlandse tijd. Ik heb Oude Nieuw. <laughs> en een uur later heb ik het Engelse Oude Nieuw. Hey, kijk aan. Uh. Uh, 2014, wat brengt het voor u? Uh, Je ja, mag jij zeggen hoor. Ja, sorry. 2014, wat brengt het voor jou, Harry? Uh, een heel groot verlangen eigenlijk. Ja. Ik ben grootvader van twee kleindochters, van mijn ene dochter. En nu blijkt mijn andere dochter, mijn jongste dochter, zwanger te zijn van een tweeling. Mm. En die zou dus in april geboren moeten worden. Mm. Ik, ik... Dus daar kijk ik helemaal verlangen naar uit. Ik, ik... En het, uh, de grootste wens die ik eigenlijk heb, maar ja, die heb ik eigenlijk elk jaar en daar komt toch nooit wat van terecht, mm. is dat we is wat vriendelijker tegen elkaar zijn. De mens is een totaliteit. Nou, uh, moeten moet we eerlijk zijn. Harry, volgens mij zijn wij in ieder geval uh, met z'n drieën zo goed begonnen, toch? Uh, jullie zijn perfect. Dat ja. is, uh, ja. Met jou ook maar, zo. Ik kan als, als nee, deel van... Ik heb, ik kan ik als, heb straks sorry. nog even geluisterd naar het gesprek met die ene meneer Adriaan. Ja. En dan zeg ik op een gegeven moment... Ja, als ik die woorden zo beluister... Nou, dat lijkt me geen dierenvriend. Ja. ja. ja. En ja, goed. Ik, uh, ik ben wel een dierenvriend. Ik heb zelf ook een huisdier, dus... Uh... Wat, wat voor dier heeft u? Ik heb een hond. En hoe heet die? Of zij? Die heet Baika. Baika. En heeft Baika ook nog een, een specifiek ras? Ja, Baika is een uh, chichu. Een chichu. Oh, ja. dat zijn wel leuke hondjes. Dat zijn eigenwijs dat ze groot zijn. <laughs> maar het lijkt net, me wel lekker als dat als, als je... Ja, nee, maar, maar het lijkt me wel lekker dat als je een week uh, op de truck hebt gezeten naar Engeland... en dan kom je thuis en dan... dan, dan dat is met honden altijd zo. Die, die, die begroeten je alsof, uh, alsof ze je een jaar niet gezien hebben. Dat klopt, dat hebben mij dan ook veertien 14... dagen niet gezien, want ik ben altijd twee weken weg. Nou ja, maar wat een, een fijn gevoel moet zijn. En, en een, een tweelingopkomst bij uw dochter. Ik kan als ja. deel van een tweeling zeggen dat, dat wij tweelingen heel erg leuk zijn. Oh. Weet u al of het een één eigen tweeling is of een twee Het is geen één eigen tweeling. Ja, ja nee, die, die, die zijn het nee. allemaal. Ik weet ook al wat het Wat dan? Ja. Twee dochtertjes, twee Ach, wat leuk. dan heb ik er vier. Oh, wat leuk. Laten we erop hopen ja, dat, helemaal, dat ze, dat ze volledig, dat gezond, volledig gezond gaan zijn... en een heel mooi leven tegemoet gaan vanaf 2014 dan ook. Want dat is ook weer het geboortejaar van mensen. Dat gaat er ook allemaal aankomen natuurlijk. Ja. Uh, uh, uh, Harry, succes met de rit. Uh, uh, doen ze de groeten daar ook in Engeland. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, nou, laten we afspreken dat we aan het begin van 2015 weer spreken. Want het was wel zo gezellig uh, wat mij betreft. En jullie succes met het programma. Dankjewel. Ja? En een groetje aan het zangeresje, want die klinkt helemaal perfect. Kijk, <laughs> we gaan het uh, Sinds door. Het is best Geen lang, lang nog, trouwens, moet ik zeggen. Zangeresje is niet helemaal op zijn plek. Ze is uh, ongeveer mijn lengte en ik ben gemiddeld. Dus ja. ja. Uh, nou goed, dat allemaal terzijde. Uh, uh, en, en zometeen ook zeker meer van uh, die zangeres. Eerst um, muziek op Radio 1. Muziek uit een, uh, een doosje. Dit is Daft Punk. Get lucky.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 Next to the sun lucky Daft Punk op de tijd. Op twee minuten over half zes. Vind je het nog op, uh, ja, ik vind altijd leuk. Ik kan hem blijven horen, ook al is het uh, misschien wel de plaat van 2013. Mag van mij ook nog wel even de plaat van begin 2014 blijven. En uh, we're up all night to get lucky. Dat geldt voor ons ook een beetje, want al die mooie verhalen stromen binnen. En als u dan belt met 0800 112E, krijgt u uh, Suzanne Padhuis aan de lijn. Uh, want zij uh, neemt alle telefoontjes op voordat ze doorgaan naar de studio. Dus als u helemaal krankzinnig bent, sorry, komt er niet doorheen. Uh, uh, <lacht> maar uh, zo meteen mag, uh, mag u weer bellen. Gebeurt weinig. een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, heel enkele Keer, uh, mensen bellen wel graag, geloof ik. En vooral die mensen. Maar dat maakt niet uit. Uh, uh, de mensen die wij vannacht hebben gesproken... Uh, allemaal, lief. Uh, uh, allemaal lief. Allemaal en, uh, allemaal mensen die mooi het nieuwe jaar in zijn gegaan. En uh, uh, Suzanne Pattaus, jij hebt ook wat uh, reacties verzameld. Je hebt het uh, uh, nieuws bijgehouden vannacht. Nou, kijk, het is namelijk zo, je had het al net een beetje over lieve mensen, geluk. En uh, Rick Toewater, zo heet hij, heeft, uh, heeft zijn moment van 2013 gehad tijdens jaarwisseling. Hij zegt, er kan geen winnend staatslot tegenop. Believe me, hashtag oud en nieuw. En hij heeft er een foto bij gepost van zijn baby. Hij is vandaag Ach, papa geworden. Is het eerste kindje? En um, ja, de foto gaat viral op Twitter. Dus als je een beetje goed zoekt, dan uh, zul je nee. vinden. En, uh, ja, is het 2014 baby? Ja, en uh, hey. hij is onwijs trots. Nou, ik had het dus al een beetje over uh, het winnend staatslot. Althans had, had Rick uh, to Walter het over. Maar intussen is bekend geworden dat een inwoner van Friesland... de gelukkige winnaar van de hoofdprijs van 30 miljoen euro... in de jaarstrekking van de staatsloterij is geworden. Uh, nou, is er iets meer bekend over Friesland? Mijn ouders wonen daar. Nou, uh, het winnende <lacht> lot is uh, via de website van de staatsloterij verkocht. Zou kunnen. Huh, nou. En uh, de hoofdprijs van 30 miljoen was uh, in dit geval ook gelijk aan die van vorig jaar. En uh, is inmiddels nog steeds de grootste uit de geschiedenis van de loterij. Ik hoop voor je, uh, Anne, dat jouw papa en mama inmiddels uh, rijk zijn. Dan ja. kom ik uh, graag nog een keertje op visite. Doe maar. <laughs> en uh, ook de jackpot van uh, 13,2 miljoen uh, viel in dit geval. En uh, de winnaars daarvan komen uit Noord- en Zuid-Holland en hadden beide een half lot. Nou ja, kijk, weet je, op het moment dat je een half lot neemt... hebben heb er ook meer mensen wind. Zeker. Dus ja, ik vind het iets moois. Verder zijn er nog heel veel uh, ja, dingetjes toch wel geweest. Zoals bijvoorbeeld uh, opstootjes in Gouda, waar de ME moest... Uh, Uitdrukken tijdens een, uh, ja, terwijl de brandweer uh, probeerde een uh, brandje te blussen. Maar dat lukte niet omdat uh, omstanders met glas en stenen begonnen te gooien. Ik vind het nogal triest, maar ja, dat soort dingen gebeuren helaas. Uh, de vele mensen in de straat waren niet blij met de hulpdiensten. En uh, bekogelden ze dus. Was een beetje jammer. Verder, in uh, Amsterdam, Utrecht en Den Haag kenden in tegenstelling tot Rotterdam... weinig grote incidenten tijdens Oude Nieuw. En... Uh, ja, een woordvoerder van de regio Midden-Nederland... die sprak van een normale, rustige situatie. En verder is het eigenlijk toch best wel heel erg rustig verlopen. En in Nederland is, wordt het omschreven als heel feestelijk en goed. Maar een klein handje voor aan, uh, aanhoudingen en kleine vernielingen. En verder, ja, eigenlijk kunnen we wel zeggen... dat deze ouders nu hier in Nederland toch wel goed verlopen is. Nou, dat is fijn om te horen, ondanks dat... Uh... Schandelijke bericht dat je nog even de ME in elkaar probeert te timmeren zo. Ja, goed vind... voornemen, we gaan naar ME aanvallen. Ik uh, snap er helemaal niks meer van. Um, maar uh, helaas gebeurt dat in Nederland. En gelukkig, zoals je zei, is het op de meeste plekken goed gegaan. Relatief rustig, uh, oud en nieuw. Dat zijn de berichten die we uh, willen horen. dankjewel Suzanne. En, en mensen mogen bellen, want Suzanne gaat terug naar de plek. 0800 1121. 0800 1121. Want uh, we hebben nog uh, 23 minuten en 50 seconden zendtijd. En die zijn eigenlijk helemaal voor de luisteraar. Um, behalve de komende nou, 3, 4, 5 minuten. Hoeveel heb je nodig, Mike? Ik weet niet op de seconde hoe lang. Nee, dat doet. hoeft niet. Ik heb wel net bedacht dat ik een ander liedje ga doen. Oké. Okay. Mike eh, Ering, hoor je? Singer-songwriter al vanaf ja. twee uur te gast. Maakt fantastische muziek. Ik eh, weet het, want ik heb er naar mogen luisteren. Hoe heet het nummer dat je gaat spelen? Shovel and Smoke. Shovel and Smoke. Heel veel succes. Live op Radio 1. Mike Like shoveling smoke without noticing the fire. Why would you climb that ladder if you won't get higher? I don't know where I don't know. Where. live op Radio 1. En ik heb het overlegd met alle luisteraars. Je mag zometeen nog een liedje spelen. Oh, dat is aardig. <laughs> Sympathiek, ja. En zometeen dat is live op Radio 1. Het is uh, 20 voor 6 inmiddels op uh, Radio 1. Dit is zo omroep WNL en u kunt nog steeds inbellen. Uh, we willen graag uw verhalen van de afgelopen jaarwisseling horen. Misschien nog even terugblikken op 2013, zolang de zon nog, is, uh, nog niet is opgekomen. Of wat gaat 2014 voor u brengen? Alles is welkom via ons gratis telefoonnummer 0800-1121. En dan is de vraag, hebben we nu iemand aan de lijn? Goedenacht of goedemorgen. Volgens mij moeten we nog even een lijntje. Dus we gaan een knop indrukken. Ja, joh. En... Goedemorgen. Goedemorgen. Radio 1. Met Harry. Hallo, <laughs> Harry. Goedemorgen. En gelukkig Hoi. nieuwjaar. Oh, ja. Een gelukkig nieuwjaar. Oh, dezelfde Harry nog. Dezelfde. Ja, ik heb alleen maar één vraagje. Oh. Ja, vertel. Heeft Mike ook een CD? Oh, en Mike, heb je een CD? Mike. Dus, uh, ik ben het op dit moment aan het opnemen. In de studio bij LEM Productions. Um, maar uh, die komt binnenkort uh, online. Maar je kunt nu nog uh, muziek vinden. Een aantal nummers op uh, Soundcloud, Facebook en YouTube. En dan, uh, nou ja, aangezien mijn naam niet echt uh, ja. makkelijk spelbaar is. Uh, je... Misschien handig dat ik dat even zeg. Dus uh, ja. met een lange I. M-I-J-K-E. En uh, Eering met E-R-Y-N-G. Heb je dat, Harry? staat, staat nu genoteerd. Kijk, ja, heel, heel goed. goed. Je okay. hebt een fan, uh, Mijken? Nou, het is of tenminste, dat denk ik. Ik vind het heerlijke muziek. Nou, dankjewel. Daar zijn wij helemaal mee eens. Oké, okay, hey, jongens, succes met het programma. Dank, dankjewel, Harry. Dankjewel. Oei, oei, dat, oei. Dit soort dingen mogen natuurlijk ook. We zeggen het nog maar een keer. 0800 121 0800 1121. Er wordt druk gebeld achter de schermen. Maar het zou leuk zijn als het ook voor de schermen uh, zou kunnen. Um, laten we maar weer gewoon de knop indrukken. Goeienacht, Goedemorgen. Goedemorgen, ik ging met uh, Ben. Hallo Ben, ik, gelukkig uh, nieuwjaar. Ja, hetzelfde. De ja, beste wensen. Ja. ja wat heeft je doen uh, besluiten om te bellen? Nou, dat ik eigenlijk te vroeg thuis ben. Te vroeg thuis? Duurt het feest ja. niet lang genoeg? Nee, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik begin wat ouder te worden. Uh, en uh, ja, tegenwoordig... Uh, nou, vroeger waren die feesten veel wilder. Ja, waar, waar ben ik, je geweest? Ik ben wel een vriend van mij geweest. Maar die is nu getrouwd. En dan dus krijg dan, je dat. Dan, dan krijg je dat. Ja, maar ik ja. moet zeggen, als je kwart voor zes thuis bent... je hebt het nog aardig lang volgehouden, hoor. Ik ken feestjes die eerder ja. stoppen. Ja, oké, okay, ja. Het is, het is nog redelijk, maar... Nee, ja, nou ja... Maar je had liever nog naar de afterparty... van de afterparty van de afterparty gewild. Nou, nee. Vroeger ging het gewoon door. Dan bleef het vuur branden. En dan uh, gingen we gewoon door. Oké, okay, want... Uh, je, werd. Ja, je, je zit liever met oud en nieuw rond een uh, kampvuur... onder het genot van een drankje wat uh, met mensen te praten... dan dat je uh, gaat stappen? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, dat... Is dat ook een traditie dat... bij jullie? Gewoon uh, rond een kampvuur zitten? Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ik kom een beetje uit het, uh, het Haag, haagste gedeelte van het land. Mm -hmm. Niet uit Den Haag, maar uit Soetermeer. Ja. En, en van heel... Vroeger terug was het, uh, ja, was het gewoon kerstbomenjacht. Kerstbomenjacht, en, dan, en die dan uiteindelijk in, in, de, in de fik steken? En die in de fik steken, met een oh. hele hoop automanden. En, autobanden. Uh, auto -autom. <laughs> ik, ik vind ik, autobanden wel wat extreem, want dan gaat er ook als, als een gek. Ja, ja, ja, dat was dan de lol. En, uh, <laughs> en dan, ja, ja. <laughs> uh, hoe, hoe oud ben je nu dan, als ik vraag mag? Ik ben nu 43. 43, en dan, nou ja, er, er zijn mensen van 43 die denken... Uh, half twee, het uh, is wel goed geweest. Maar jij wil het liefst nu toch gewoon nog steeds door? Wil je eigenlijk niet oud worden? Nee, nee, liever niet. Nee, ik, ik ben nog een beetje, uh, ja... stempel en uh, gewoon doorgaan. Lekker feestje bouwen, lekker hm. tot uh, laat doorgaan. En dan ook nog gewoon, ja... Ik, ik schaam me om te zeggen, maar ja... Vroeger gooiden we ook biervlissers naar de brandweer. Ja. Als die, als die het uit wil komen maken. Maar, ja, maar waarom dan? Ja, nee, ik met internet. Ik vind het wel interessant om u te, u te spreken. Want ik, ik kan me... En er hebben meer mensen zich over verbaasd vannacht. Ik kan me niet voorstellen wat iemand bezielt om... naar de brandweer of naar ambulancebroeders of andere dienders... Eh, dat soort agressief gedrag te vertonen. Maar jij zegt, ik heb het gedaan en ik snap het misschien wel een beetje... waar dat uit voortkomt. Niet om het goed te praten, maar... Nee, oké, okay, daar heb ik het over de ambulance. Dat, okay. dat vind ik een andere zaak. Maar dat de politie en de brandweer kwamen om ons vuurtje uit te maken. Terwijl er in onze ogen dan... Ik stook nu zulke vuren niet meer, hè? Nee. Dat, dat kan ook niet meer, want de, de politie staat er nu na tien minuten. Maar ja, in die tijd kwam ja, de politie na een half uurtje. En de brandweer kwam daarna. En dan, ja... dat. Dat vonden we gewoon helemaal niet leuk dat de brandweer ons mooie vuurtje, wat voor de rest voor niemand een gevaar was. Dat dachten wij dan, hè? Misschien... <lacht> Misschien waren ze wel een beetje hoog. Een beetje ongecontroleerd. Ja, dat, zou dat zou heel goed kunnen, maar... Ja, over ambulances en, en dat soort dingen, oké, okay, dat, dat, dat vind ik gewoon echt Bizar, gewoon. En, dat uh, dat, uh, doet. Maar, voor de duidelijkheid, je hebt deze auto nieuw uh, niet uh, met uh, dingen gegooid? Nee, we hebben niet met dingen gegooid. En. Uh, nou ja, wat ik zeg, die, die vrienden van mij. Uh, ja, zijn getrouwd. En uh, we waren nu bij een jongen die was heel getrouwd. En ja. Dat hebben we niet. Maar wel een klein vuurkorfje nu. Nou ja, goed. Uh, het verandert allemaal. En ik hoop dat je het nog steeds gezellig hebt gehad. En ik vond het hartstikke leuk dat je gebeld hebt. Dankjewel! Mevrouw Schipper uit Schiedam heeft ook gebeld... naar ons gratis telefoonnummer ja, het 1121 Goeienacht. U hetzelfde beste, de beste, best de beste wensen. Het is toch fijn om tegen iedereen te mogen zeggen. Dat is heerlijk. Ik heb nog nooit zoveel mensen in één ja, nacht een gelukkig ja, nieuwjaarswens. Het was zes dagen tot drie koningen is ja. afgelopen. Uh, mevrouw Schipper, uh, hoe uh, uh, uh, uh, was de nieuwjaarsnacht in Schiedam? Nou, dat was niet erg leuk. Vertel. Dat, uh, uh, voor twaalf uur was er hier al. Uh, ik, ik woon in, nam, namelijk in het centrum van Schiedam. Mm. En ook pal bij een brandweerkazerne. En voor twaalf uur was de brandweer al zes keer uitgerukt. En dat was niet voor niks natuurlijk. En, en na twaalf uur niet meer. Maar de bommen die waren niet van de lucht af. En dan denk ik: van ja. Vroeger vond ik. Uh, ja, ik ben nu 70, bijna 71 jaar. En vroeger vond ik vuurwerk leuk, siervuurwerk. Maar ik vind er nu echt helemaal niks meer aan. Want het gaat er alleen maar om het knallen. En, en weet ik wat allemaal, wat ze wat ermee doen. En ja, zelf heb ik er nooit een cent uitgegeven. gegeven. Maar om te zien vond ik siervuurwerk vond ik wel leuk. Maar het wordt steeds minder. He, en als dan de brand weer ook nog steeds uit moet drukken. <tot> nou, dan hoeft het mij allemaal niet meer. Nee, uh, het, het wordt allemaal wat te veel. En, uh, en, uh, wat uh, te veel, ja, natuurlijk. Ja, ja. En ik weet niet of het ook komt omdat ik ouder word. Dat weet ik niet. Maar <tot> nou, misschien ook wel. Mm. Maar uh, dit is gewoon niet leuk meer. Nee. Want uh, uh, uh, uh, uh, zijn, nou, het lijkt wel of, of het oorlog is. En dat is niet alleen uh, uh, op de oudejaarsavond zelf... maar ook gewoon de, de hele dag eigenlijk. Je durft als, als gewoon mens durft bijna niet naar buiten te lopen. Ja, ik ben er niet bang voor, hoor. ik ga ook gewoon, gewoon naar buiten toe. Maar uh, ik, ik kan me voorstellen... en dat heb ik nog het meeste medelijden... met de dieren die ontzettend angstig zijn... En nou geen sterveling die daar rekening mee houdt. En ik vind dat heel erg. En dat wou ik even zeggen. Ja, en dat is denk ik een heel helder punt. En ook een, een geluid dat vaker gehoord is door ons deze nacht hier bij WNL op Radio 1. Dus mevrouw Schipper, mm. dank dat u dat geluid nog eens terugbrengt. Want ik denk ja. dat vele mensen dat zo met u voelen. Ik dank u ook ja. voor uw bijdrage. En een, een, een, een hele mooie eerste dag van 2014 toegewenst. Die, die, die, die randdebielen noem ik het maar. Dat ik nou eens toch eens een keer de hersens bij elkaar krijg... om het nou eens een beetje minder te gaan doen. Mooier had ik het niet kunnen zeggen. Uh, elf minuten voor zes inmiddels op Radio 1. Uh, we gaan terug naar uh, uh, uh, live muziek, want... Mijn kering. Ja. Uh, je was er de hele nacht hier. Uh, ja. Denk ik een liedje over elf gespeeld, uh, zoiets. Uh, ik heb, uh, in ieder geval ja, een, een, een hele rit. Nu uh, weer Nederlands. Uh, hoe, hoe was het voor jou eigenlijk om nieuwjaarsnacht... dus een keer ja, niet met vrienden door te Ja, ik brengen? vond het echt tof. Ja? Volgend jaar weer? Uh, de, de, de, de, wat ons betreft wel. <laughs> ja, nee, ja, Ik weet nog niet Ik, ik weet niet eens weet wat, wat ik morgen doe. ga doen. Nee, dat, ik weet het ook niet. Maar het is voor herhaling vatbaar. laat ik het zo de, zeggen. Want, want hoe, hoe ziet het voor jou de rest van deze eerste januari eruit? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk eerst even slapen. Uh, uh, nog meer optreden. En morgen veel slapen. Ja. En, en uh, uh, weer naar de popacademie. En uh, studeren en dat soort dingen. En Wat dan gaat het jaar doen? voor jou ook gewoon weer beginnen. Ja. Maar je er hem af hier bij ons. Bij WNL op Radio 1. Ja. En je sluit hem ook af. Meike Eering. Uh, kluisnaar. Ja. Zo heet het nummer toch? Ja. Top. Leuk. Mooi. Zin in. Doe je gordijnen maar dicht Anders kijkt er iemand naar binnen Doe de, de dubbel op slot Zodat niemand je kan vinden Sluit je af van de wereld om je heen Verschouw je achter je lach, waarom doe jij dat? Laat niets van je zien, laat alles te gissen over. Wie niet weg is, is gezien, zonder tranen geen toosten. Sluit je af van de wereld om je heen. verschuil je achter je lach. Waarom doe jij dat? Niemand die jou nu nog zo'n pijn zal doen. Niemand die jou nu niet zal zien. Waarom? doet nooit open, jij verloot enkel de sloten, voor altijd opgesloten en afgesloten, zo besloten. Jij, kluisenaar doet nooit open.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 Mijke Eering hoorde je live op Radio 1. En ik denk dat als mensen dachten: nou, een goed voornemen voor dit jaar is gitaar leren spelen. Dat je dat dan toch weer denkt: van, ja, nu, nu echt. Ik zou dat zo graag willen. Kun jij het, Martijn? Een uh, uh, heel klein beetje. Okay. Uh, niet uh, zo goed. En uh, uh, Mijke Eering, uh, heel erg bedankt dat je er was. Ik zeg je naam drie keer, zodat mensen het kunnen googlen. Mijke is met een lange ei. Eering is ER, griekse ei. En G. Ja. En dan uh, komen ze vanzelf overal bij ja. jou terecht. Super bedankt. en uh, zo, zo. Ik, ik vond het heel gezellig. Ik ook. Zo is dat bijna uh, zes minuten. Nee, het is al zes minuten voor ja. zes. Uh, de 1 januari begint het, gewoon het, langzaam te beginnen. En, en Radio 1 gaat er helemaal op de schop. Radio 1 we gaat zijn helemaal op de minuten, schop. vijf uh, minuten verwijderd van Radiogeschiedenis. Ja. Het, het wordt weer Fusie helemaal omroepen. anders. Het is, uh, en uh, Dit keer echt helemaal anders. Uh, maar je kunt 2014 natuurlijk niet beginnen zonder een aantal goede voornemens. En een van die goede voornemens is uh, van ons... Uh, en blijkbaar ook die van een wederzijdse collega, als ik het uh, uh, goed begrijp... Uh, uh, om uh, je vrienden dichtbij te houden. Bas Redeker, <laughs> goedemorgen. Goedemorgen, jongens. <laughs> hoe, hoe is het met jou? En uh, uh, allereerst natuurlijk de aller, alle, alle, aller, aller, aller beste ja. wensen vanaf hier. Nou, laten we vooral vooropstellen dat je ook de allerbeste wensen moet hebben. En uh, het gaat eigenlijk verrassend goed. Oh. We zijn uh, met, met, met eigenlijk alle mensen die, uh, die niet met jullie werken zijn we, in, in Friesland. Ja. In, in een huisje in de middle of nowhere. Met WNL, ja. uh, radiocollega's in een huisje, ja. Een, een, op zijn minst uh, drie, vier uh, van hen. En uh, aanhang daarvan, waaronder een aantal Spanjolen die... Nou ja, copieuze hoeveelheden alcohol tot zich hebben genomen. Oi. Maar um, ja, die, die vinden het ook allemaal schitterend. Uh, radio, kom dan Dat roepen ze heel graag. Ja. Maar... maar um, nee, nee, ja, ja jongens, ik, ik wil jullie eigenlijk vooral... Nu, nu toch bijna het, uh, de, de, de uitzending Rops, wil ik jullie toch heel erg bedanken... Dat jullie toch, en dat weten heel veel luisteraars niet, maar... Jullie hebben besloten er maar even te gaan zitten. Want uh, ja, je, je had natuurlijk nu ook op een feestje kunnen staan... Je en je maar je schuldig? Gaan, maar... Nou, ik, ik, ik, schuldig wil ik niet zeggen. Maar ik wil wel laten weten... Dat, laten blijken vooral dat, dat, dat het jullie heel erg... Ach. Uh, ja, dat, dat ik gewoon nee. dankbaar ben dat jullie er zitten. Het was ons echt een, een waar genoegen om, uh, om dit uh, de hele nacht uh, mee te maken. Want we hebben ontzettend veel leuke telefoontjes gehad... van mensen met allemaal goede voornemens en mooie wensen. Uh, Bas, heb jij die ook nog voor de mensen thuis? Um, nou, mooie wensen heb ik wel. Uh, laten we vooral er een... Heel erg leuk een jaar van maken met z'n allen. En, en dan een beetje niet, genieten. Uh, laten niet, mm -hmm. Ja, laten we vooral genieten. Ver, niet en vergeten te genieten. Vergeet niet te genieten. En met die boodschap zou ik jullie heel graag uh, achter willen laten <laughs> daar in die eenzame studio Hilversum. Uh. En uh, ja, jongens. Ja. Uh, niet van los, dat wil ik toch maar zitten. Dankjewel Bas. Jij bent net als wij een radioman. Jij hebt waarschijnlijk ook door dat we nog ongeveer 3,5 minuten op de, op de klok hebben staan. Voordat het 6 uur ja. is. Dus ik, ik ga nog even, even, toch ben ik benieuwd naar hoe dan, los van, de Spaanse, van het Spaanse drankgelag. Hoe, hoe jouw nieuwjaarsnacht dan is geweest. Heb je veel gedronken bijvoorbeeld? Nou laat ik even dan de, de, de setting waarin ik sta als een soort verslaggever bespreken. Ja. Uh, aan, mijn, aan mijn rechterzijde uh, is, een, is een soort manege. Uh, en sowieso, wij, wij mochten bijvoorbeeld ook geen, geen knal vuurwerk of hè, paarden. Ja. Um, ik, ik sta naast een, een, een ruiterwinkel in Gorredijk en daar... Uh, daar staat een, een, een bijzonder enge paspot aan te staren. Maar goed, dat te zeiden. Het, uh, het, het is koud buiten, dat, dat ook. Ik, ik ben echt aan het vernachelen. Maar omdat jullie op drie minuten op de klok hebben staan... zal ik vooral voor jullie doorgaan. Um, nee, het, het, het was een mooie avond. We hebben lekker, uh, lekker met, met een mannetje of dertig... in een groepsaccommodatie... hier mm. in de middle of nowhere in Friesland uh, gezeten. En langzaam maar zeker... begint iedereen af te takelen... en af te taaien vooral. En uh, ja... En we worden later deze 1 januari toch weer wakker. En dan denken we, god, wat hebben we toch met z'n allen vannacht gedaan? Dan mm -hmm. ik... gaan we ons ook waarschijnlijk een beetje. Nou, ik uh, hoor graag de verhalen achteraf. Uh, maar dat doen we buiten de uitzending om. Want uh, dit is natuurlijk allemaal ja, nog gewoon de tijd van uh, de luisteraar en de belastingbetaler. Ja. Bas, uh, dankjewel. Wij hebben nog twee minuten op de klok. Dus nog twee minuten de kans hey. om 08011. Uh, 2-1 te bellen, te bellen. Ja. om dan nog even te zeggen heel Nederland de beste wensen. Het kan nu, de lijnen staan open, nog 1 minuut en 45 seconden. En daarna gaat de nieuwe programmering beginnen hier op Radio 1. De nieuwe fusieomroepen gaan uitzenden overdag. En we begroeten ook een nieuwe collega na ons. Ja. Marcel Oosten is blijven zitten. Is Lara Wensen is zitten. naar de uh, middag gegaan. Maar yes. Frederik de Jong, naamgenoot van mij, geen familie... die uh, gaat zometeen voor het eerst aanschuiven bij het Radio 1 -journaal. Ze had de wekker om vier uur gezet. Volgens mij is ze helemaal wakker en er klaar voor. Ik zie niet dat ze komt zwaaien, maar dat uh, geloven we natuurlijk mm, allemaal ja, wel. we um, We wensen haar natuurlijk alle sterkte en succes. WNL die is er uh, aankomende vrijdag weer met voor het eerst nieuwe programma Opiniemakers... Ja. Tussen drie en vijf op zaterdag hebben we WNL op zaterdag een gezellige talkshow. En op maandag een politiek programma van 9 tot 10 s'avonds ook op radio 1. En ik begrijp dat de zendtijd op de vroege woensdagochtend ook gewoon als nog door WNL bekleed gaat worden. Absoluut. Nog steeds wakker. Houdt u uh, nog even wakker tussen 2 en 4. Uh, volgende week uh, in deze nacht. En tussen 4 en 6 hoort u dan nu al wakker. Uh, met uh, onder meer uh, mij en uh, collega Anne. Uh, Anne, ja. uh, uh, we gaan even slapen en dan. Uh, een goed voornemen voor vandaag nog? Uh, nog meer slapen. Nog meer slapen, dat wordt hem. Uh, dank voor het luisteren deze nacht. En uh, als u nu ook nog steeds wakker bent, wel trusten en uh, succes met die kater. En uh, voor de mensen die nu al wakker zijn, een hele fijne dag.